Nederland past het reisadvies voor Israël aan... in verband met de oplopende spanning met Iran. Buitenlandse zaken in Den Haag waarschuwt reizigers... voor een verhoogde kans op raketaanvallen... en terroristische aanslagen in heel Israël. Het ministerie raadt ook aan noodzakelijke reizen naar Israël uit te stellen. Algemeen wordt gevreesd dat Iran wraak wil nemen... voor de recente raketaanval op het Iraanse consulaat... in de Syrische hoofdstad Damascus. Onder meer een hoog-Iraanse generaal werd erbij gedood. Iran houdt Israël verantwoordelijk. Reddingswerkers in Turkije zijn sinds gisteravond bezig met het evacueren van mensen uit een kabelbaan in Antalya. Gisteravond viel een paal onder de attractie om en stortte een cabine naar beneden. Een man kwam erbij om het leven, zeven anderen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zaten meer dan 180 mensen in de kabelbaan. Zo'n 90 inzittenden zijn geëvacueerd. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt en de evacuaties gaan ook vanochtend door. De regering van Haiti heeft een presidentiële overgangsraad ingesteld. Die moet de weg vrijmaken voor een nieuwe premier... die met een nieuwe regering de orde en veiligheid moet herstellen. In het land heerst chaos. De afgelopen jaren hebben bendes op steeds meer plekken de macht overgenomen. Met name in de hoofdstad Port-au-Prince maken zij de dienst uit... waardoor mensen nauwelijks meer toegang hebben tot eten en brandstof. Yeah. Het weer, opklaringen, de dag verloopt zondag... de temperatuur loopt vanmiddag op tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Tobak leeft. En, en wat zijn dit voor typen? Wat verdorie zitten die gasten van Tobak leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt wel. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Toebak leeft op de radio, je zeker weten. Yeah, Mijn naam is David Soul, good morning. Yes, good morning. En uh, dag vol gebeurtenissen, allerlei activiteiten over de hele wereld. Onder andere wordt er weer ergens fanatiek gefietst. En momenteel zit er nog iemand op de fiets, volgens mij, want die is hier nog niet aangekomen. Het is niet glad, zou je denken? Nou, ik denk dat ze gewoon geslapen heeft. En dat ja, bij haar altijd zo'n strak schemaatje dat je dingen. Hoe krijg je ze in godsnaam altijd uh, sluitend, zeg maar. Nou goed, uh, dit is, uh, zijn er al, is er al 24 uur voorbij of niet? Nee, er zijn 24 uur voorbij. Oh, geweldig, dus er kan nog geweldig, van alles geweldig, gebeuren. Geweldig, op de achtergrond geweldig. hoort u al deuren slaan. Ik denk dat op het moment dat ze nu uh, aan kan sluiten... Pak even koptelefoon erbij. En uh, u bent aangesloten op de wereld. Wat horen wij gisteren op het nieuws? Ja, dit... Het zou een kwestie van 24, hooguit 36 uur nog zijn... voordat Iran Israël zou gaan aanvallen. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal schrijft dat. Een vergelding voor het Israëlische bombardement... van het Iraanse consulaat in Syrië. Zeven Iraanse hoge militairen kwamen daarbij om het leven. Ja, ja. precies. En uh, Netbeen, uh, Benjamin Netanyahu heeft altijd zo'n mooie kreet... die zegt nou uiteindelijk ook van... Uh, degene die ons aanvalt... Die vallen wij ja, nog veel harder aan. Wij slaan gewoon terug. Maar wacht even, uh, jullie waren toch begonnen? Oh, maar nee, Iran was al veel eerder begonnen. Trok. Nee, maar Israël was daarvoor ook nu weer veel eerder begonnen. Ja, ik geloof dat nu Israël Want degene is die begonnen is. En uh, daar in uh, Iran zijn ze met z'n allen een feestje aan het vieren of zo. Wat zingen ze? Is iemand jarig? Oh, dood aan Israël zingen ze met z'n allen. Wat leuk, gezellig. En gamenij. Die, uh, die veroordeelde het ook nog de aanval. Regime is hem Ja, ik denk wij mezelf bedankt voor die bloemen. Jullie zijn allemaal heel aardig. Dat zegt hij niet. Hij zegt we gaan snoeihard terug aanvallen. En uh, dat, uh, ik laat het niet over mij heen komen gewoon. Dus uh, wij wachten het af. Er is nog geen 24 uur voorbij, maar het kan nog allemaal gaan gebeuren. En, eh, maar afwachten of Iran het durft hè, om aan te vallen op Israël. Ja, waar. zeker. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, een beetje meer je net aan. het denken op mezelf. Ja, fuck, fuck. Straks, als ik geen president meer ben... Ja. ik sta voor de rechtbank. Net zoals Trump. Dus ik moet president blijven. Dus ik moet gewoon kost, nog wat, kost, wat bedenken. Kosten kost, wat kost. Kosten wat kost. Ja. Gewoon dan moet ik hier blijven zitten. Ja. Waar zijn ze in godsnummer bezig? Dat is even de vraag. Het, ja, de, de, de grote vraag. Maar mijn nieuws is toch wel... Ja? dat degene waar jij het altijd ook uh, vaak over had... over dat O.J. Simpson was over. ja. Dat dood. Is dood ook? Ja, hij is niet meer. Hij is niet meer. Ik had die Simpson in de car. Ja. <laughs> Al die stukjes steken, ja. zal ze straks nog even voorstellen. Ik vond het altijd wel geniaal. Ook gewoon, oh, die Simpson met zijn handschoen. Ja, hij past echt niet. Nee, hij past echt niet. Hij heeft gewoon zijn hand er niet helemaal in. Nee, hij past niet, joh. Nee, vrijgesproken. <laughs> ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. die man. Allemaal echt. Ja, waar komt hij nou terecht, hè? Komt hij nou. Uh... Ja? bij die poort, uh, dan moet hij naar links, naar de hel. Of, uh, hè? Ja. Nee, en dat ja. is zegt, ja, maar ik was vrijgesproken, ja. Ja. En dus met... Ik wil wel graag naar de hemel. Ja, nee. en, dat, en dat lachje altijd, wat hij ook had, had, ja. had, had. Een beetje zo van, <laughs> ik neem ze allemaal in de zeik, maar ze hebben dat zelf niet in de gaten gewakken. Ja, dat zijn Heel dom, bijzonder die zwarte, vrachtslag. dat zijn die dom, die witte mensen. Hè? En kunnen we nog steeds naar, naar, naar die films kijken waar hij in speelde dan? Ja. Ja, hij speelt natuurlijk al zo'n Oetloe in, maar hij was helemaal geen Oetloe. Hij wist het dus heel goed hè, uit te spelen. heel goed gedaan. En een mama. donkere man die uiteindelijk ons, beoordeelt, ons, ons bijna als blanke werd beoordeeld. Ja. Zo ja. was het verhaal eigenlijk. Goed, je maar... begrijpt wel. Twee uur slap gaan horen Hier bij toepakleef met fijne muziek. St. June. All my of my friends. All of my friends. I can feel it's time to it's over. Wanna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 Then ever you met Here's one for you Just at the last For my mommy and dad And the people I met When I'm low, low, low, low You give me high, high, high Ja, altijd schattig. Als morgen mannen... Oh, ho hoge kopstem gaan gebruiken. Ik vind het al zo schattig. <laughs> je denkt, ja, waar gaan we heen, joh? Blijf gewoon even normaal zingen. St. June, je wordt altijd wel van All of My Friends. Hoeveel heb je er? Nou ja, oké, okay, twee. Nou ja, het zijn toch All of My Friends dan in plaats van één vriend. Goed, dus de het is de zaterdagmorgen. Het uh, is zonnig in Zandvoort. Het schijnt een hele mooie dag te worden. Ja, dus, al Ja, ja, eerlijk. dus uh, ga ervan genieten. Je kan deze kant de deze kont kant op komen, maar je kan de ik blijf gewoon in de tuin zitten. Ik hoef niet zo ver. Denk aan de CO2-uitstoot en weet ik veel wat je allemaal uitstoot als je jezelf verplaatst. Ik heb een elektrische fiets. Ook dan stoot je iets uit gewoon. Sorry, is het ja. over die elektrische fiets? Daar blijf ik ook in vastzitten, ook in die Ja, elektrische ik merk fiets. het ook. Nee, ja, ja, Eet en elektrische fietsen. Ja, ja ik vertel. Een ja. Ja, dat, uh, er was een man en die uh, ging afscheid nemen van een overleden vriend, vriend. en werd, uh, daarna werd hij wakker in een mortuarium. Dat kwam, in, een oudere man in Oost-Nederland kwam, uh, kwam dat, Ja. En, uh, want de agent schreef al dat hij die avond de telefoon uh, opnam en een man hoorde van, ik zit opgesloten. En uh, die agent die dacht van nou, dat is uh, vast een verward of dementerend persoon ja? of iemand in een ziekenhuis. Die bellen wel vaker midden in de nacht als ze weg willen. Maar ja, uh, waar was hij? Ja, ik weet al waar ik ben. Ik hang hier nou ook een bordje mevrouw. En op dat bordje staat mortuarium. Hij <lacht> wist ook precies te vertellen op welk adres het mortuarium te vinden was. Hé? En uh, ja, nu u het zegt, ik was bij een vriend die is overleden om afscheid te nemen. Ik denk dat ik in slaap ben gevallen. Oké. Okay. Ja, uiteindelijk dus is, nou, die wacht, uh... is dat, Dan zie ik zo'n persoon zeg maar, opzij <kwijnt> gezakt zo tegen een muurtje aan. Ja, en maar die mensen die er werken dachten van... Uh, nou dat, laten we die lijken, even een kist of zo. Of zo. Ja. Ja, dat, dat is het lijk, dat moeten we gewoon maar laten zitten ja, dan. Ja, denk het ja. ja. Of had hij zichzelf een beetje ergens anders... Uh, was hij aan het ronddwalen geweest, op zoek naar de wc en was hij ergens op een stoeltje in slaap gevallen. Mm -hmm. Een heel vaag verhaal dit zeg. Nou goed, vandaag in de Telegraaf te lezen over de bodemloze put dat het Binnenhof heet. Het was eerst begroot op, wat was het ook alweer, uh, 475 miljoen. Daar kunnen het Binnenhof wel leuk voor opknappen. Um, nee, laten we het toch maar niet doen. Laten we het uh, simpeler doen. En, want er was ook namelijk een uh, Ellen van Loon, geloof ik, een architect. Die had bepaalde ideeën over een tropische binnentuin, binnenkantoor. Nee, het moet allemaal simpeler. En toen werd het dan ook in één keer duurder. Toen werd het 850 miljoen. Miljoen. En nu zijn al eh, plannen zo van... nou, dat kunnen we beter nog wel verdubbelen. Want we komen zoveel ellende tegen. De, de, de, de vijver lekt. Er zitten gaten hier en daar... Eh. Er uh, zijn bepaalde constructies die niet meer veilig moeten staalkabels gespannen worden. Omdat anders dan vloeren naar beneden komen. Nou, het is zo'n mega groot project geworden. dat ze er eigenlijk geen prijskaartje aan kunnen pakken. Ze hadden het beter af kunnen, kunnen, kunnen breken. en opnieuw op kunnen, maken, uh, op kunnen bouwen. Dat is heel goed opgewekt. Ja, archeologen zeggen dan: Hallo, wacht even. Er ligt heel veel interessant materiaal. Er liggen schedels. en aan de hand van schilderijen die daar hangen. ook hangen, al 100 jaar of 200 jaar. kunnen ze misschien achterhalen van wie die schedels zijn. Dus als je architecten, archeologen... iedereen vindt het een interessant project... en iedereen wil graag een graantje van meepikken. Ja, ik heb mijn bonnetje ook al ingeleverd... wat bij uh, wat meewerkzaamheden kost. Dus het kan best een paar honderd euro extra komen. Dat vinden jullie niet erg, hè? Want ik had iets gehoord van een, van een miljard. Nou, dan is mijn bonnetje ook nog wel uh, te doen, dacht ik. Hè? Ja, lijkt me dus, wel, ja. Uh, ik weet niet wie die allemaal heel veel geld gaat verdienen... maar het is bizar gewoon. Echt ruim een miljard gaat het binnenhof kosten. En uh, ja, nou ja, goed. En zal dan de regering beter worden... Nee. Nee, de tekenen niet. die nu zijn, zijn niet echt veel beter, hè? Nee, ze hadden ze nee. mee moeten laten werken. Ja, misschien. Dan is nog wat ge gedwongen voor hun geld. Met de poot in de klei. Ja, ja, ze ja hebben ik heb daar geen klei dan. Ik word er zelf wel een beetje terug van, hoor, hoe lang dat allemaal doet? Ja. Het ging gisteren weer over extra miljard naar uh, Oekraïne, waar dan uh, um, um, Wil dus niet mee eens is. En nou, dat gaat nog een tijdje door. Vooral mm. het, op Twitter is hij dan toch wel heel erg scherp... terwijl hij in de kamer probeert hij te verbinden. Het is een beetje een dubbel, is die gast. Yeah. Goed, straks onder andere Stantvorst berichten. is dus mee de vage plaat van 21 uh, Pilots. Next semester, extra een studentenplaat. Over ja, semesters gaat dus wel duidelijk. Shit. Sure. the new year Uwak leeft. Een zoet van Fieder. We staan ook al dicht van 30 jaar geloof ik. Hey you. Hey you. En daarvoor de 21 Pilots. Next semester echt studentenplaat. Gewoon erg grappig om die gasten te zien. en uh, Ja, studenten kunnen altijd wel een beetje in zo'n dramatische rol blijven hangen. Ik red het allemaal niet. Oh, ik kom er allemaal niet uit. Ik heb het ooit gehad dat ik met een auto... kwam met een auto van rechts aanrijden. Ik had gewoon voorrang. En toen kwam er een fietser aan. En die fietser ging echt vlak voor mijn auto langs. En ik toet er nog op mijn voorhoofd wijzen En ze reageerden gewoon helemaal niet. Er zijn andere collega's, nou eigenlijk meer student, collega. Weet ik veel, allemaal invalkracht. Die zeggen, nee, joh, ze wilde gewoon aangereden worden. Ze was er helemaal klaar mee. <laughs> student. Echt. Ja. Zeker in deze tijd. Voltooid de leven. Bekamers, next, next semester, la, rij me maar aan gewoon. Ik zeg, jezus, is het zo zwaar? Het is zo zwaar, zegt hij allemaal. Ja, maar stel je dan voor dat je dan niet dood bent. Maar dat je dan een revalidatieproces hebt van twee, twee drie jaar. Ja. Oh. Yeah. En een studieschuld van twee ton, dat, echt, dat is zomaar opgelopen. Ja, elke weekend drinken en een kamerhuren van vijfhonderd euro. Nou, sorry, ik kan er helemaal niks over zeggen. Ik Laat ik mijn mond houden. Echt zeggen. nou maar uh, niks. Ik wil met Johan Derksen nog even uh, meevoelen. Wat zingen ze? Dood aan Israël? Is dat meteen met een antisemitisme dan, wat ik nu doe? Of weet ik, niet? ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want Israël is eigenlijk ook het land. Dus nou, misschien kan ik hiermee wegkomen. Ik merk het wel. Nou goed, Jan is, gerek, uh, Jan is er toch echt stom bezig geweest. Daar ga ik maar goed. Ja, maar ik, ik, ik snap ze... net ergens even langskomen ja? dat die andere gast weggelopen is. Of zeggen van, uh, ik distancieer mij ergens van. Nou, ik denk dat uiteindelijk dat ze toch wel... Uh, ...beïnvloed worden door alle commotie eromheen. Ja, zeker. Het grappige is dat ze ook weer zo'n, dus ook weer een avond bijna vullen aan wat hij dan gezegd heeft. En dan ziet hij erbij een sukkel, sukkeltje zo van, ja, ja, nou ja, ik wil heel op. veel ik, zeggen, maar ik durf het niet. Nou ja, iemand anders zei van, ik zou het anders niet gedaan hebben, Johan, maar jij hebt het wel gedaan. En nou ja, we wachten het af. Van Johan zegt van, nee, ik wacht het ook af. Ja. Uh, als ik had geweten dat het zoveel uh, onrust zou geven... zou ik het misschien niet gedaan. Uh, ja, hij zag een donker iemand en denkt, ja, die kan toch niet uit Friesland van aankomen. Dat kan toch niet? Nou, ik kwam wel uit Friesland. Is daar groot gebracht, dus ben je dan een echte Fries? Ja, dat, is, dat vond hij dus wel niet. Een echte Fries moet je echt daar... moet je geboren zijn, moet je blank zijn... en dat is dan toch weer een beetje racisme. Ja, uh, ik heb toch. gisteravond uh, toch weer stukjes gezien... van die film Mississippi Burning. Ja, ik zit er altijd ook? in vast. Oh, ja, en dat je dan denkt van... Hoe kan het nou toch? Hè? Want al die, uh, uh, al die uh, mensen, de, de zwarte mensen, die zijn gewoon gehaald uit andere landen. Yeah. En nou zijn ze in ineens, zijn ze, ze mogen er wel de rotsen voor je opklappen, maar het zijn geen echte mensen. Die Gene Hackman en oh. die uh, uh, da, uh, William Del Vue. Die dat spelen, ja, goed, ja. Die speel goed hoor. Goed. Onder, onderling ook uh, dat je denkt van ja, nou, het is een tenen tenenkrommet. Ja. Ja. Het is echt gebeurd, dit verhaal. Ja, het is, uh, aan het einde van de film, dat zag je nu niet, omdat ze eraf geknipt hadden. Zie je uiteindelijk echt de rechters en die gasten, die zitten dan blijkbaar in een bioscoop. En is er een foto van voorgenomen. En dan staat er om: deze gasten zijn dus veroordeeld. En uh, nou ja, goed, dat is een bizar verhaal. Het speelt zich af in 19. Maar de burgemeester 60. had zichzelf opgehangen, maar er is er nog eentje. En die is gewoon de sheriff of zo. Die, die is vrijgesproken. Ja, klopt. Omdat die niet, uh, die niet bij zat. Maar goed, ja, de klassieke is, iedereen het kent hem Het gedogen weer. vind ik ook al best wel strafbaar. Ja, en zeker. En als je niet ingrijpt, dan ben je ook strafbaar. Ja. Maar ja, oké. Okay. Nou. We hebben het dus, laten we eens over uh, een beetje lijpe shit hebben. Lijpe shit, houden. Ja, het was ja. <laughs> afgelopen week had je de nationale poepdag. Nee. Oh ja. ja meer aan. voor En er staat de ideale drol. Ja. Kijk achteruit. En... Uh, ze zeggen dus ook wel van uh, poep heeft sinds 2015 één keer per jaar zijn eigen dag. Maar van de Magelever Stichting moet het niet alleen morgen, maar iedere dag nationale poepdag zijn. Want de Nederlander schijnt toch echt uh, een beroemde kakker te zijn? Een beroerde kakker te zijn? Een beroerde? Oké. Slechts 21% van de bevolking produceert dagelijks de perfecte drol. Is, zijn er foto's van? Want ik bedoel, ik kan ja, het er nergens nou, mee vergelijken. Ja, nou, kijk, wat is er hier? Kijk, okay, okay. nou ja, het zijn gelukkig tekeningen, yeah, yeah. maar het is zo van je hebt een, een, een, een Bristol stoelchart, oftewel een, een soort kaartje en dan heb je type 1 tot en met 7 het is het beste is het als dat je... Wel van mensen, het lijkt wel van geiten type 1, zeg maar. De ja, keutel. ja, ja, ja. Als <laughs> je nee, don't know your shit, you know nothing, hè? Ja. If you don't know your shit, you know nothing. Ja. Maar het moet zijn als een worst of slang glad, glad en zacht. Maar, uh, maar als, het, uh, als een worst is, maar met barstjes aan de buitenkant... wordt het alweer wat twijfelachtiger. En zachte keutels met duidelijke randen... die makkelijk uit te snijden zijn... Oh. Ik vind het jammer dat ze die niet gewoon schijtend gezet hebben. Want dat had nu heel goed gekund. Ja. Maar uh, ze zeggen ook even, ja, kijk er gewoon even naar. Kijk achterom. En uh, ga anders gewoon even kijken, wat eet je eigenlijk? Ja. En uh, zodat het gewoon uh, alsof je een tube mayonaise eruit knoeit. Dan moet het eruit komen. Oké, okay, nou goed. Maar ik ga ik even op de internet zoeken naar de juiste plaatjes. Ja. Druk, druk die af en hang die naast de wc. En dan, als je oh ja, je dat gedaan, is ook wel leuk. Dan, dan denk je van, ik zie het goed. En ik nee, heb het helemaal niet goed. Ik heb het artikel gedeeld op onze Facebookpagina. Dus ja. uh, ga, ga kijken nog eventjes. En als je op die foto zelf het toiletpapier uh, nodig hebt om uh, schoon te krijgen, dan wordt uh, uh, de tijd voor je kant. Wie dus, uh, ja. dead wordt het dan, denk ik? Lijkt uh, me handiger. milieu dan. Oké. Okay. duistere muziek hier. So proud of you. I like the way you kiss me I can tell you miss me I can tell it is this is this I'm trying to be romantic I hate it from the back just, you don't get attached this I like the way you kiss me I can tell you miss me I can tell it is this is this I'm trying to be romantic I hate it from the back just, you don't get attached this this trust trust us i help you out Cause I turn you on, when I turn you around Can we make a scene, can you make it loud? Cause I'm so proud, baby I'm so proud of you Artemis Underground London. Goed nieuws, als je, het, uh, zeg maar, als je het leuk vindt, ja, kaartjes in Rotterdam te spelen. En dan is het wel 20 april, dat is volgende week zaterdag. 20 april. Is het ook weer mee met 20 april? Ook alweer jarig. Is Dan niet jouw dochterjaar, Dit is mijn dochterjaar. Oh, oh, Jezus, is. ik kan niet heen. Ik kan niet heen. Dat jammer. Uh, 20 april Dus Spelen ze dus in Rotterdam Artemis. En uh, I like you. Uh, I like the way you kiss me. Dat was het goed. Is dus, Het uh, alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er speelt. Onder andere was de afgelopen maandag bij Nieuw Unicum. Uh, ja, hebben ze een nieuwe uh, uh, activiteiten uh, uh, geopend. Uh, vroeger was het een mini-moederij, maar de vraag... Naar de dagbesteding is het toch een beetje anders geworden. En het is veel groter geworden. En eh, ze hadden hem al eerder klaar. dat Die hele grote activiteitencentrum. Maar een hele grote boom is omgewaaid. Door de storm. Dus dat moest worden opgeruimd. En eh, de schade aan het dak was echt groot. Er moest flink aan gewerkt worden. En Guus Ruikerok opende. Na eh, teamleider Ida Quint. Uh, het allemaal. Ieder Quint is de teamleider en toen kwam Guus uh, Ruigrok en die heeft een mooi woordje gedaan. En iedereen kwam uh, een drankje en een toosje nuttig met grote zalm en haring. En verder is oh, er ook een nieuwe kookunit. En er uh, zijn ook verfspullen. Je kan er dus schilderen. Echt verschillende ruimtes. Crea-ruimte, ko een kookruimte en een boerderij. En er is natuurlijk ook muziek. En uh, je kan daar de natuur beleven. Het is echt wel een mooi iets. En een ploeg van 50 vrijwilligers maken dat elke dag mogelijk. Dus uh, er zijn nog onder andere dagactiviteiten. Onder andere het winkeltje Noord. En ook nog bij de Brinkklok. Nou, het is gewoon leuk dat daar weer wat meer te doen is. Ja, het is... Uh... Voorjaar En honden mogen in de zomerperiode niet meer op het strand pas na 19 uur, uh, uur s'avonds. Oh ja. Oh. Dus het is tussen 9 uur s ochtends en 7 uur s'avonds mag je je hond niet meenemen op het strand. En uh, ga lekker met je hond wandelen uh, en uh, hou je aan de aanwijzing op de borden. Hou je hond aan de lijn. Je mag je hond dus wel aan de lijn hebben. En er zijn vaak aangewezen losloopgebieden waar je hond wel vrij mag. En op het hele strand geldt dus een opruimplicht van hondenpoep. En je bent verplicht zelf opruimmiddelen bij je te hebben... Dus uh, je bent gewaarschuwd. Ja, ik vind het altijd wel leuk om met zo'n zakje te lopen. Het is echt, like mij ook, ik, jammer dat ik geen hond heb, maar zo'n zakje lopen met wat erin. Dat is altijd leuk om te zien. Dat vind ik uh, ja, grappig. Goed, verder nog andere berichten: is dat uh, de lezing over de fotoserie Kwaad. Uh, de plekken van de, het kwaad. Naar expositie, bunkers. Uh, vergeten, uh, ver, uh, vergeten. In het Zandvoortsmuseum uh, zijn er foto's opgehangen van Walter Schans. En uh, op 14 april heeft hij een lezing... Nee, dat is morgen gaat hij een lezing geven over zijn werk. Hij is plus minus, wat is hij, 15 jaar lang? Is hij naar allerlei plekken geweest waar het kwaad is geweest? En, en daar heeft hij foto's gemaakt. En daar heeft hij een mooi verhaal omheen ge, gemaakt. En dat gaat hij dus morgenmiddag, om 2 uur... gaat hij dat in het hij dat uh, vertellen. Leuk. En het is 10 euro. En uh, nou ja, hij heeft een leuk verhaal. En, uh, uh, het was een megalom, megalomaan project van Hitler... En onder andere hier natuurlijk in uh, Zandvoort uh, die bunkers en die hele wal die je gaan wilden bouwen. Dus Dat is net zoiets als die uh, Mexicaanse muur lijkt wel. Ja, toen ja, wel, je... maar het is niet helemaal gelukt. Maar goed, daar hebben we nog steeds wel heel veel bunkers van. Was is 1500 bunkers? Of ja, dan? heel veel. Heel, heel veel. Cool. hè? He? Ja, ja ik vind het is wel mooi. Hij weet er alles van. Walter Schans, vertel. Ja, de gemeente Zandvoort heeft op 4 april samen met de politie een prostitutiecontrole uitgevoerd in Zandvoort. Huh? Ik ben niet aangehouden. Nee, Gelukkig. door de oog van een naald. Hoe? Waar hierbij zijn in een appartement aan het uh, De Plein twee vrouwen van Roemeense afkomst aangetroffen. Beide vrouwen zijn werkzaam in de, in de illegale prostitutie... en ze reizen met z'n tweeën door Europa... en zijn eerder werkzaam geweest in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Nou, dat betrof de eerste keer. De eigenaar van de woning zal zich daarnaast moeten verantwoorden... voor het feit dat hij zijn woning beschikbaar heeft gesteld voor sekswerkers. Ik heb echt zoveel dat ik denk van... ja, maar je hebt toch ook wel uh, uh, dat, uh, dat de dames daar zitten tegen hun wil? Dus uh, dat is natuurlijk ook nog iets... Maar ja, sinds de zomer van 22 houdt de gemeente samen met onder andere de politie prostitutiecontroles. Vermoed jij prostitutie? Uh, Meld het bij de politie via 098844. Je hebt uh, 0807000. Kan je het anoniem doen? Kan je zeggen, nou die buurvrouw van mij? Ja. vandaag, nou, volgens mij gebeurt daar wel het heen. Nou. Ja, zeker wel. Ik weet zeker dat die man <laughs> haar betaalt. Want anders wil ze zelfs en nooit willen. Ik snap ik helemaal niks van. Nee. nou goed. <laughs> Precies. Ja, allemaal van die vrouwenvriendelijke grapjes kan je hier makkelijk overheen gooien natuurlijk. Treinen reden niet eerst zonnige weekend En ja, wel, het leek een slechte grap. Maar ja, echt waar. Er waren werkzaamheden gepland aan het spoor. Van zaterdagochtend 6 april 6 uur tot en met maandagochtend 1 uur. Ja, in de nacht dus dan. Reden tussen Haarlem en Zandvoort geen treinen. De bovenleiding werden vervangen. En ja, was slecht ingeschat. Het was ver van tevoren gepland. Ik denk, daar gaan we met z'n allen die leidingen doen. Is het vast slecht weer? Nee, het was... Heel mooi weer, dus uiteindelijk moesten heel veel mensen zich verplaatsen met de bus. En dat stimuleert natuurlijk niet echt, dat nee. snap ik. Nou, heb jij nog als laatste eentje? Nou ja, er is vandaag uh, is er een actiedag tegen kinderarmoede in Haarlem. En de Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoede, en die heet dus de Hatka. Die, uh, en de Rotary Zuid-Kennemerland, die komen samen hiervoor in actie. En uh, in het theater van het Haarlem College in de Haarlemse Boerhavenwijk... vindt dus een gevarieerd programma plaats... En de betrokken Haarlemse en voormalig Tweede Kamerlid Renske Leijten... Oh. die gaat daar de laatste feiten vertellen over kinderarmoede. Het is wel in de ochtend, dus ik zou zeker zorgen van... Uh, kijk even naar... Uh, je hebt toch uh, een... een, een uh, op Event Bright, kun je dat tickets verkopen? Tickets? Dat vind ik dan wel weer bijzonder, want ik denk van nou, dat is gewoon sowieso open... Ja. Maar uh, ja, je moet er blijkbaar wel tickets doen. Oh ja, misschien wordt er op. met die intree uh, weer wat goeds gedaan. Ja, ik hoop Soms, het, ja. Uh, die die leidt, die doet toch altijd weer goed werk ook, hè? Is ja, dus om zich er ook bij, of niet? Nee, ik denk het niet. Je bent natuurlijk bezig met andere dingen, met de puntjes. De details. Oh, deze ik zie hier wel dat de tickets gratis zijn. Oh, oké. Okay. Je Absoluut. moet alleen nog een plek reserveren. Ja. Volgens mij is dat gewoon wel... Uh, Tussen 9 en 1 uur is het. Opschieten! Dus uh, ik zou zeggen, kleeën aan Opschieten. en ga. Nee goed, we hebben de afgelopen week... Um, ik zat even te kijken, weer een beetje te kijken op internet. Oh ja, deze plaats wil ik even draaien. Namelijk, Lenny Kravitz heeft een nieuw album uit. Blue Electric, uh, Blue Electric Lights. Ik vind het zo bijzonder dat ik gast al 30 jaar muziek maken. En elke keer denk je van, heeft hij het al eerder gemaakt dit? Of niet? De sterkste die je uitgebracht hebt, Lenny Gravity. humanized. En het videoclipje begint en dan zie je iedereen op zijn mobiel. En dan denk je, oh, dit is een trainer van een nieuw mobieltje of zoiets. Maar dan geeft het alle mobieltjes worden weggetrokken en die worden naar een punt verzameld. En dan één keer dan, ja, een soort uh, teken geeft hij dan. van we moeten de mobieltjes achter ons laten en weer contact maken. We moeten gewoon weer human worden. Humanized. Dat is een beetje de strekking. Ja, precies. Dit was wel iets geuitvannend. van. Oh ja, dit waren goede tijden van Lenny Graffitz. Yeah, ja goed, hij doet het al op jaartjes. Maar goed, dit was een goede oudheid tijd In de jaren negentig had hij let, uh, Are You Gonna Go My Way, Lenny Gravis. En hij heeft nu een nieuwe, nieuwe plaat uit. Hij het heet Electric Blue Light. En daar ga je meer van horen. Want ik vind het altijd wel weer grappige muziek wat Lenny Graffitz maakt. Goed, ja. en het goede nieuws is... Hij wordt over twee maandjes... Wordt hij zestig, wordt hij... Hij is 59. Gelijk met jouw jaren? Nou, bijna wel, ja. oh. hij, is, hij wordt 60, dus hij is nu al in zijn 60 60ste levensjaar. En hij speelt, als je het echt leuk vindt, 1 juli in, in Nederland. Ga je 1 Nou, nee, zo'n grote fan ben ik dan ook weer niet. Oh, okay. Nee, nee, nee. Ja, het is wel gaaf. Ik kan zeggen, hé hey bro, we zijn even uit. Ja, ik, ik kan even kijken wat de kaartjes zijn. Maar het is natuurlijk ook weer zo'n uh, gast die uh, de 40 en de 50 aanspreekt. En dat zijn meestal kaarten rond de honderd euro. Ja, oh. Doe even normaal. Ja, zeg dat ik is een beetje altijd. veel, hè? Ja. <laughs> ja. Vertel. Er is een, uh, is, uh, er is een uh, islamcentrum en die ligt naast een kerk. En uh, er was dus een uh, manier van die kerk. Die uh, had uh, tijdens de Ramadan maand ...had hij parkeerplekken beschikbaar gesteld voor de naastgelegen moskee. Nou, hartstikke aardig. En op social media werd dus dit gebaar geroemd als voorbeeld van saamhorigheid. Maar uh, Moussa ibn Yusuf, die is hetzelfde uh, uh, de islamleraar... ...van het islamitische centrum ar -Rahman in Venendaal. ...die was echt in woede ontstoken, want hij zegt... ...er is geen samenhorigheid met christenen, zei hij in een podcast op oh, YouTube. Okay. Want gaat is gewoon fout. Er is gewoon haat naar degene die niet gelooft in de verlichting van de islam. Je denkt van joh, hier, op deze manier maak je weer de segregatie alleen maar groter. Hè? Dat mensen dan denken van ja, dan worden de handen uitgestoken. De oorsprong van de hele islam en van het christelijk geloof... de oorsprong voordat voor Jezus geboren werd, die is helemaal hetzelfde. Ja. En dan ga je nu zeggen van we moeten haten. Het ja. is bijna hetzelfde als dat je toen die Calvinisten had... En, uh, en de gewone katholieken, weet je wel. Ja, heerlijk om. Ik wil gewoon gelijk heerlijk, hebben. Heerlijk die geloofsoorlogen. Ja. Jongens, ga vooral mee door. Oh, ja, vooral. Heel, heel simpel hoor. Ik ben echt ook helemaal klaar met dat gezeur over dat. Dat staat, de Israëlse staat, of de Joodse staat en de Palestijnse staat. En wat vroeger hadden, hadden mensen ook nog recht op de Molukse staat. Nou, kijk wat daar, Het is allemaal ellende gebracht, ja. jongens. Het is klaar met die staten. Niks meer een speciale staat voor iemand. En ook dat, dat schuldgevoel wat we hebben van de Tweede Wereldoorlog. Dat is best vervelend, maar kunnen we dat niet op een andere manier compenseren? In plaats van Wees een speciale een staat maken? Tegen elkaar. Ja, dat is het. Echt, gewoon alleen maar naast elkaar. Ik vind gewoon dat die Palestijnen en Joden naast elkaar moeten leven. En oh. ja, niet dat gezeur speciale staat. Dat hebben ze wel bewezen dat ze dat kunnen waarmaken. Maar ja, het is toch het groepsgevoel, hè? Nee, en, helemaal niet. Daar moeten, andere... moeten we van af, dat ja, gezeur. Ja, maar met voetbal heb je dat ook. En we moeten er gewoon eens mee ophouden. Van, nou ja, als jij nou je brood in driehoekjes wil snijden... en ik eet hem in een vierkantje. Nou, ja. en? Ja. Hè, en wil, wil jij in je eigen huis... Je hebt zo'n heel mooi liedje, hè, Van... Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ja, je okay. ja? dat is nou, moet zo over... direct even dragen, ja, draaien. Ja, ik wil zeggen, dat ging wel over Dan prostitutie. Dan loopt ik heel de hele dag al in mijn ondergoed. Of ja. in mijn blote reet. Weet je, nou, dat goed. was die Candy uh, Kate toch wel? Ja, natuurlijk. Het gaat over prostitutie. Nee. God. God. Ja, ja, als je dat leuk vindt, moet je dat ook doen, ja. Dat gaat toch over die dame die toch zingt dat ze een hoedje is. En dat de andere mensen haar veroordelen. Dat, dat ging ook. Oh over, ja, ja, ik doe wat ik doe. Is dat ik doe maar? wat ik Dat is weer een Ja, Londen. die is ook weer leuk. Maar goed. Uiteindelijk denk je gewoon, geen speciale speciale. geen geen Kale behandeling klaar, jongens. Gewoon samenleven. Is het dan makkelijk te doen? Ja. Okay. Het was Benny Nijman was dat toen. Oh nee, dat is dat weer wat nummer, anders. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ja, in. dat is weer wat. Anders. En die moeten we gewoon eens een keertje weer gaan draaien. Zeker. Heerlijk. Je kan het doen als jij er diep bent. MUZIEK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 Seagulls, ja, Midnight Butterfly en I Want You To Know Me zeker uitnodiging om elkaar eens misschien de hand te geven. Nee, kusje hoeft nog niet. Maar goed, Seagulls komen uit Engeland vandaan en jawel, opricht in 2015 en Landgraaf doen ze aan op 23 juni. 7 september, Amsterdam. En als je denkt van, oh, het was het allemaal niet... kan je altijd nog even doorrijden naar Duitsland. Want daar spelen ze nou op 10 september. En daar kan je ook nog zien, deze Seagulls. Uh, Leuke muziek hier bij Toepak Leeft op de radio. En je hoorde gisteren op het nieuws. En ja, ik snap best dat je thuis nu zit te denkt... Zijn, zijn het de echte gasten of is het AI? Zijn het de gekloonde stemmen van... Oh, ja van Wilco en van Jolande. Maar nee, echt, als je goedkoper wil... dan moet je echt ons inhuren, want wij kosten helemaal niks. Okay, dus, ja, ja. Wij hebben ze ook bij de Aldi gedaan. De Aldi hebben ze natuurlijk ook zo'n stemmen bij elkaar gegooid. En nou, dan hoefden ze Diederik Ebbingen niet meer te betalen. Want ja, die is natuurlijk best wel wat prijzig... En uh, zijn stem wordt daaraan gekoppeld aan de Aldi. En dat, uh, ja, dat wilden ze bij Aldi niet meer. Ze wilden ook laten zien dat ze met de tijd meegingen. Tuurlijk, oh, dat is de theorie. Wij gaan nu eens spreken bij de Aldi. Vind ik ook wel leuk, hoor. Nee, dat gaan de oh. Aldi heeft helemaal niemand nodig. Daar hebben ze gewoon een computer voor. En uh, daar oh. hebben ze verschillende stemmen ingesproken. En die stemmen hebben elkaar gemixt. En uiteindelijk komt daar een nieuw soort stem uit. En die kunnen ze dan helemaal vormen zoals jij wil. En het gaat natuurlijk straks zo ver dat jij op jouw eigen mobiel... Helemaal een persoonlijke boodschap krijgt. Want zij kunnen jou natuurlijk aan je gezicht aflezen in wat voor staat je bent. En kunnen ze tegen jou zeggen. Nou, uh, Wilco, ik zie dat je een beetje gespannen bent. Misschien moet je dit en dit gaan aanschaffen. En dat doet dan een hele bekende stem. En dat kan natuurlijk oh. allemaal op maat worden gesneden. Nee, als zij dat zeggen, dan doe ik dat. Ja, dat nou, ja, is oh, een goed idee. Bedoelijk. En dan kunnen ze ook helemaal kijken welke stem jou aanspreekt. Dus, de, dus de, oh, die techniek gaat zo ver. Alleen heel veel stemacteurs en actrices denken bij zichzelf: fuck, heb ik straks nog wel werk? Want ja, als alles via de computer gaat ja. en radioman Erik de Zwart vandaag in de Telegraaf te lezen dat hij al heel snel zijn stem heeft laten klonen en ook GELUIDEN. al heeft GELUIDEN. laten vastleggen zo van mijn gekloonde stem mag gebruikt worden. En uh, daar wordt waarschijnlijk ook wel iets voor betaald. Hij heeft het al uh, vast laten leggen. Maar ik wil geen politieke boodschappen uit, uh, uitzenden. Mm. Dus uh, nou ja, het, het is wel maf. Straks, dan, zeg maar, een radiostation is Erik de Zwart al lang al dood. Maar dan draait nog steeds een radiostation met zijn stem gewoon door. Want AI. Die leest gewoon de nieuwe uh, uh, nieuwsberichten gewoon voor. Want het mm. wordt allemaal door iemand anders ingesproken. En wie is zijn stem uitgesproken? Dus de technieken gaan ver, hoor straks. Bizar ja. gewoon. Ja. Ja. Echt uh, bijzonder. Nou, wat lees jij? Ja, dat uh, schijnt dus in, uh, in de Verenigde Staten nog steeds uh, bepaalde plekken te zijn. waar de alcoholverkoop nog altijd geheel of gedeeltelijk verboden is. Oh, wat mooi. Dat is toch uit 1934, die wet. En toen uh, was het zo dat de districten en gemeenten zelf konden bepalen of ze droog wilden blijven. En ze gaan nu uh, wel uh, kijken of ze er een eind kan maken. En er is ook iemand uit een restaurant, Dutch Village Restaurant in, in Clymer. Dat is een van de nog steeds droge stadjes in New York. Die kijkt naar uit, want het alcoholverbod kost veel geld. Want we zijn niet eens open op zaterdagavond, Want het was geen succes, omdat er geen alcohol gedronken mag worden. Nee, snap ik. Dus, uh, nou ja. De, de mensen moeten soms een beetje verdoofd worden. Ja. Ja. ja. Maar ja, ik denk zelf wel. Ik merk wel, uh, onder mijn leeftijdsgroep... Ja? Kijk, jij hebt het over 60... Uh, Jij al, ja, <laughs> al tegen de 70. Ja, precies. Ik ben al tegen de 70. Maar mijn vriend wel. Dus. Maar je merkt wel steeds meer bij die oudere mannen... dat ze allemaal uh, geen alcohol meer drinken. Oké. Okay. Uh, ja het, het schijnt dus ook... Uh, ze krijgen jicht en weet ik veel wat allemaal voor dingen. Oh, moet ik wel zeggen. En je uh, stagperiode juist... is veel groter als je ouder bent. Ja, ik juist op die leven. Dus <laughs> heb ik nog meer gaan drinken om mezelf nog steeds steeds te bedoven... wat ik allemaal niet meer kan. Huh? Oh. Nou ja, ik ben afgelopen weekend... ben ik in... Uh, in uh, Café Bluis geweest, in Zandvoort. Ja. Daar was uh, de biljartkampioenschappen zien over rood. Yeah? En dan zie je hoeveel toch die mensen aan het drinken zijn... hoe slecht ze daardoor gaan biljarten. Dat ja, was ook nog. Je ziet ook echt die oogleden, die gaan steeds meer hangen. Er vallen ze dan ook regelmatig met de bakken zeg maar, op het, op het <laughs> groene doek. Bah! Nou ja, wel, dat ketsen en zo. Ik, wil niet, uh, ik weet het niet zeker, maar het zou best goed kunnen... dat ze het het dranken dat ze dan de verkeerd... God, ja, dat we zijn ze beurt kwijt, hè? Jazeker, ja. Zeker. ja. ja. Ik snap het, dat lekkere ketsje, dat spreekt mokkels maar met biljarten. Ja, Goed, nou, oeh, oe, oe, ja. Jebba, ze komt uit uh, Londen vandaan. Het is nummer 29. Abigail is Smith, zo heet ze eigenlijk. En uh, oh nee, ze komt uit Amerika, Memphis Tennessee. Dit is een van haar platen. En ze lijkt donker, maar ze is gewoon een whitey. If I shoot him in the stomach, he's hurting on my dime.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 Je het Rick Astley idee, hè? Dat dus je denkt, dat is toch een hele donkere mevrouw die dit spreekt? Dat dacht ze van Rick Ashley ook altijd. Dus zag je hem? Ik het. Gewoon een blanke man. Ja, dat kan ook. Jebba, en ze heet Abigail Elizabeth Smits. En ze is 29 jaar oud en dit was... Uh, ja, het Boomerang. En ze heeft een album met het uh, Boomerang. Nee, nee, het heet, het heet Dawn. Sorry, dan kan je het allemaal nog volgen? Maar ja, het is net als die Fries, dus, hè? Dat, dat ja. praat hij gewoon heel Nederlands. Ja. En dan zie je hem denk je, ja. hè? gewoon een bruine man. Maar dat kan helemaal niet. Oh, nee, sorry. Wat is het dan? Nou, weet ik. O, wie ja, hij is gewoon uh, goed... Uh... Goed. Nou, nou goed. hij is gewoon... Uh, hij, net zo, alle mensen in Nederland die hier geboren zijn, die zijn Nederlanders. Ja, zo is het mm. nou helemaal. Ja, net pas geleden kwamen ze erachter naar onderzoek, Stamboom uh, onderzoek... dat er steeds meer eigenlijk Nederlanders gewoon Duitse roots hebben. Wat! Ongelooflijk! Jezus! Ja, ja, wel leuk. Ook. Ja, wat we, grappig. En we komen uiteindelijk allemaal van dezelfde vandaan. En er zijn een paar Nederlanders ook die dan dezelfde voorvader hebben als Willem van uh, ja, Willem Alexander weet je, wel? Vind je ja, dat vind ik grappig. als je maar lang genoeg vind je dat wel een bekend persoon die in de familie ja. Torenstra. ja ja zeker al die bekende mensen hebben ook allemaal weer uh, van Abel en weet als je maar lang genoeg in die stamboom zoekt ja dan ga je als ik hier rechtsaf ga kom ik bij een bekend persoon en als ik hier maar links en dan weer ja dan kan ik er ook wel iemand vinden in mijn familie die bekend is geweest hallo zeg ja nou goed we hebben straks de... weer je meet zelf wel. De bekendheid? Ja, zeker. Ik ja, we... ben de ster. Dat zeg ik al jaren. Maar waarom lukt het dan niet? Maar ja. goed, um, straks de geschiedenis in het tweede gedeelte in het radioprogramma. We kijken naar de datum 13 april. En ja. er zijn weer wat interessante bezigheden ja. geweest. Nou, ik, ik vind hier. Dit, uh, dit is wel echt een, een artikel voor de 13e. Ja? In de Amerikaanse stad Texas kreeg een vrouw wekenlang chemotherapie voor een zeldzame vorm van bloedvatkanker. En daarna hoort zo in dat haar kankerdiagnose een fout blijkt te zijn. Hè? De dokter feliciteerde mij, wat me heel erg stoorde. Ik had excuses meer als plaats ze plaatsgevonden, zei het slachtoffer. Maar het is wel zo, het is inmiddels een jaar verder. Ze ervaart nog altijd negatieve gevolgen van het incident, mentaal en financieel. Want ze moet wel alle medische rekeningen betalen en de behandelingen zijn heel duur. En ze kreeg geen enkele rekening kwijtgescholden. Oh. En dat vind ik toch wel heel erg. Dat is wel uh, zorgwekkend. Die ja. zou je denken, nou je moet blij zijn, weet je wel. Ja. Je zit in je reserve tijd, zoiets. Maar ja, al die rekeningen, die kunnen al redelijk oplopen. Want... Hetzelfde foutjes van het ziekenhuis. En dan denk ik van, nou, dat is toch wel heel erg. Dat is wel iets bijzonders. Dat je ja. denkt, van, dat moet toch ergens de verhalen kunnen Volgens halen. Dan moet, dan moet toch uh, een, een rechtszaak, daar moeten ze miljoenen miljoen uit kunnen halen. Volgens mij, in Amerika. <laughs> ja. Ja. ja, ja in Amerika. Nou, een of ander schadeadvocaat moet daar nog opduiken, denk ik. Dan ja, erg hoor goed voor 9 uur naar 9 uur wat ik zei de geschiedenis eerst eerst hier maar even Phoenix Alfa Zulu after midnight Dexter toch? After midnight. Ja, straks. Echt midnight. Gebeurt er van alles. Phoenix. Een van de laatste plaatjes die ze hebben uitgebracht loopt tegen 9 uur. En we kijken nog even een paar dingen die spelen in de wereld. Onder andere, ja. Straks het Eurovisie Songfestival. We hebben ze er ook straks een inzending Europa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Leuk, dat plaatje gaat natuurlijk gewoon over zijn vader. Dat is wel heel aangrijpend. En er iets over doodgaan en zoiets. Gelukkig geen politiek statements En al die landen houden zich daar ook aan. Het is wel heel mooi dat ze geen politiek statement doen. Zelfs Israël houdt zich... Nee die... nee, die houdt zich niet aan. Maar goed, die heeft zich recht om te verdedigen. Dus die mag wel een politiek plaatje lanceren, geloof ik. En eh, nu zijn er heel veel artiesten die zeggen... Zeg maar, je moet gewoon helemaal niet heen gaan, gast. Europa, pa, pa, pa. je blijft gewoon even lekker thuis. Ja, maar nou goed, er waren maar rond 250 handtekeningen. Of zo? Ja, 250. Artiesten. Zo artiesten. Artiesten, hè? Oh, okay. Artiesten, niet gewoon maar. Maar, maar wat artiesten. vind jij? Ik heb zelf zo, weet je, ga gewoon. Ed Weet je, alles wat je ik, voedt, ik, dat wordt erger. Ze We zeggen wel eens van. Ja, maar is, niemand... als Israël gaat meedoen. en ook nog een politiek statement gaan maken, denk ik. Gast. Nou, Israël mag meedoen, maar hij moet gewoon voor niemand punten krijgen. Gewoon overal Gewoon voor punten. de vorm, voor de vorm mogen ja. ze meedoen. Zo, ja, maar zo kun je gewoon zeggen. En een, verbindend, en een verbindend plaatje graag. Geen, Niet... geen één punt geven. Geen, geen één punt, een verbindend plaatje, dan mag je meedoen. En ook, hoorde ik iemand zeggen van. maar is het wel gepast om nu een feest te gaan vieren terwijl je in oorlog bent? Ja, misschien moet je ook denken, je het in plaats? Doen we doen volgende keer gewoon mee. Dat is ook een idee. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur geschiedenis. Nog meer gelul. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.